Het CDA heeft oud-minister Uurlings niet kunnen overhalen om de partij te gaan leiden. De Christendemocraten zijn hard op zoek naar een sterke figuur die de partij uit het slop kan halen. Uurlings zegt dat hij zeer tevreden is met zijn huidige baan bij de KLM. Ik denk echt aan niets anders dan mijn huidige baan. Ik heb het er ontzettend naar mijn zin. En wat mij betreft gaat dat daar nog heel erg lang duren. Rekent u niet op mij op dit moment. Uurlings zegt ook dat hij na de verkiezingen in 2015 niet beschikbaar is. De regels voor het gebruik van antibiotica in de veeteelt worden strenger. Dat is een van de maatregelen van de Europese Commissie om de resistentie voor antibiotica tegen te gaan. Ook moet er beter worden gelet op het gebruik van antibiotica bij mensen. Een te lage of te hoge dosis antibiotica kan ervoor zorgen dat de bacteriën resistent worden. Multiresistente bacteriën, zoals de Klebsiella bacterie, waar het Maastad ziekenhuis last van had, krijgen daardoor vrij spel. De Amerikaanse vliegtuigfabrikant Boeing heeft een van de grootste orders binnengehaald uit zijn bestaan. De Indonesische maatschappij Lion Air heeft 230 Boeing 737 besteld. En daarmee is een bedrag van 22 miljard dollar gemoeid. Het Witte Huis heeft dat bekendgemaakt kort nadat president Obama in Indonesië was aangekomen voor een regionale topconferentie. Lion Air is de grootste private luchtvaartmaatschappij van Indonesië en is vooral gericht op de binnenlandse markt.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 anwb Verkeersinformatie. In Noord-Holland en in het noorden en het oosten van het land komt nog steeds plaatselijk dichte mist voor. Bij elkaar staat er 24 kilometer file. Ik noem de opvallendste files: dat is de A4 Amsterdam-Den Haag bij Hoogmade 4 kilometer. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem bij 7a 2 kilometer. Daar is de rechter reishok dichter, staat een vrachtwagen stil. Op de N15 Maasvlakte richting Rozenburg is de weg dicht tussen Afwit-Briele en Rozenburg. Daar is een auto met aanhanger geschaard. En iets verderop, tussen Spijkenissen en Knopend Benelux, staat 3 kilometer. Dat is een aanrijding. Daar zijn twee rijstroken dicht. Tussen Leiden en Hoofddorp rijden geen treinen na een aanrijding. De vertraging loopt daarop tot meer dan een uur. Eigenlijk was ik verblind door de absolute wil alles te winnen. Als sporter kun je op zo'n moment de realiteit uit het oog verliezen. Dan is het van cruciaal belang dat er iemand is die zoiets signaleert en corrigeert. En dat geldt niet alleen voor de sportwereld. Ook een bedrijf moet soms even stilstaan en naar zichzelf kijken. Ik ben Leontien Vermoorsel, Wielercoach. Ernst en Jong presenteert The Coaches of Industry: vijf topcoaches met een missie.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 Dag Frans, jij belt vast over de verhuizing wanneer we moeten helpen. Zit je er al? Erkende verhuizers? Yes. Jij je ook al? Zorgeloos verhuizen voor minder dan je denkt. Erkende verhuizers. Wat kost een erkende verhuizen.nl. Vertrouw in een van de hoogste rentes van Nederland? Open nu de spaar-online rekening met een rente van 3% via westlandutrechtbank.nl of via uw financieel adviseur. Wat je van ver haalt, is lekker. Sunny Bergman reist over de wereld op zoek naar goede seks. Bestaat het goddelijk orgasme? In India trainen ze jarenlang voor het bereiken van intens genot. Vanavond in Driedok. Sunny Side of Sex. Rond 9 uur bij de VPRO op Nederland 3. Kies voor een van de hoogste rentes van Nederland. Open nu de Spaar Online-rekening met een rente van 3% via westlandutrechtbank.nl of via uw financieel adviseur. Dit is Radio 1. EO, dit is de dag. Thijs van den Brink en Elsbert Grütke. Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag. Straks gaat Jacques Rosendaal, voorzitter van de SGP-jongeren... in onze dagelijkse opinierubriek een appeltje schillen. Jacques, goedemiddag. Waar wil jij het over hebben? Goedemiddag. Uh, ik wil het hebben over de discussie... die gisteren eigenlijk beslecht is in de Tweede Kamer. Uh, er was een uh, motie ingediend om uh, voorlichting over die, seksuele diversiteit op scholen te verplichten via kerndoelen. Dat is nu uh, door de minister toegezegd, maar ik ben er nog steeds niet echt blij mee. Ik vind het prima dat er voorlichting wordt gegeven. Alleen het voorstel zoals het er nu ligt, lijkt in te gaan tegen de vrijheid van godsdienst. En daar uh, moeten we even door, over doorpraten. Goed. Nou, dat gaan we dan straks doen met Jasper van Dijk van de SP. Dat straks, maar eerst een ontmoeting tussen twee gezworen vijanden van vroeger. <middels> Atoomwapens de wereld uit, om te beginnen uit Nederland. Ooit bracht deze kreet van de vredesbeweging grote mensenmassa's op de been. Komende zaterdag is het 30 jaar geleden dat 400.000 Nederlanders... tegen kruisraketten gingen demonstreren. Dat waren nieuwe atoomraketten die hier moesten komen... omdat de Russen niet te vertrouwen waren. Zoals de Amerikaanse president Ronald Reagan toen zei... ze willen de hele wereld hebben. Ik weet geen no leider van de Sovjet-Unie that has not repeated that their goal must be the promotion of world revolution and a one-world socialist or communist state. Links was tegen die kruisraketten, rechts was voor en dat ging hard tegen hard. Maar nu, terwijl Iran op het punt staat een atoombom te ontwikkelen... gaat niemand de straat op. Wat is er over van het engagement van toen? Ik ga erover praten met twee mensen die destijds lijnrecht tegenover elkaar stonden. Jan Gruites, actief in het comité kruisraketten-nee... en Ada Boerma van Doornen van het Interkerkelijk Comité voor Tweezijdige Ontwapening. Goedemiddag allebei. Goedemiddag. Goedemiddag. Ik ben eigenlijk wel benieuwd om te beginnen... wat uw eigen persoonlijke sterkste herinnering is aan die tijd, mevrouw Boerma. Ja, het was een... Uh een heel gepolariseerde tijd, zoals u dat zei. En het was uh, een hele persoonlijke discussie. Het ging op een gegeven moment niet meer over beleid en strategie. Maar het ging eigenlijk over... Uh, het raakte je persoonlijk. Het, het, het was geen verlicht standpunt als je niet voor eenzijdige stappen was... om vervolgens tot ontwapening te komen. En als je zei, ontwapening prima, maar dan aan beide zijden... ja, dat was niet verlicht. En dat was eigenlijk... Uh, ja, de mensen, Ik heb wel eens meegemaakt dat ze tegen mij zeiden... van, uh, nou, ik hoop dat u het licht een keer zal zien... Ja. En het werd als conservatief en dom beschouwd. Ja, en dat uh, sprak u niet aan. Conservatief misschien nog wel, maar dom niet. Nou ja, het uh, was natuurlijk niet zo'n prettige discussie, dat zal u duidelijk zijn. Nee, en het raakt u echt uh, uh, uh, uh, uh, in het hart? Het raakte, want uh, het was niet alleen de discussie op straat, uh, maar het was ook de discussie uh, op de scholen. Het was de discussie in de media. Het was de discussie in de lokale gemeenteraad. En het was de discussie in de kerken. En met name op dat moment, doet het heel veel pijn als dan, uh, als het ware, gezegd wordt, ja, dit standpunt dat, uh, is, niet in, dit is in strijd met de Bijbel. En uh, ja, u bent eigenlijk, uh, gelooft u niet zoals u moet geloven, om het maar zo te zeggen. Ja. Dus ja, bijna tweede rangs christen of iets dergelijks. Nee. Dat ja. ja, ja. Jan Gruijters, uh, Comité Kruis nee, Wat is uw sterkste uh, herinnering? Mijn sterkste herinnering? Uh, ik, ik, ik was net begonnen bij de vredesbeweging in 1981. En ik viel met mijn neus in de boter. Want er werd uh, gedemonstreerd. Uh, ik denk dat een van de grondmotieven van het IKV destijds was... democratisering van het veiligheidsbeleid... Uh, het veiligheidsbeleid is te belangrijk om over te laten aan de politiek... en aan, aan die diplomaten. Daarover moet maatschappelijk gedebatteerd worden. Mm -hmm. En dat is, dat is natuurlijk wel gelukt. Het debat is uh, door Nederland heen geraast, Heeft, uh, denk ik, iedereen geraakt. Maar ik, ik zoek toen, eigenlijk naar een moment dat, in dat debat dat u zei... van ja, toen ging het echt ergens over. Dat voelde ik aan alles. Ja, ik denk toch dat dat de momenten zijn uh, waar al naar gereageerd is. Uh, de grote demonstratie, de ja. enorme opkomst... Uh, de, de, de, de, de gemeenschappelijkheid die eruit sprak, uh, dat was natuurlijk toch een gevoel van: goh, zal het toch lukken? Ja. Dat, dat heeft denk ik iedereen wel geraakt die daarbij betrokken was. Wat was er aan de hand in ons land dat het toen zo hard ging tegen elkaar? Heeft u daar een verklaring voor achteraf? Ik denk dat. Uh, we, uh, we moeten niet vergeten dat we in, in een koude oorlogstijd uh, leefden. Uh, er was ook sprake van, van angst: angst voor oorlog, angst voor een kernoorlog. Ik denk dat dat ook een van de sleutels van het succes is geweest. eigenlijk, uh, Dat mensen ook uh, zeer bezorgd waren over hun eigen toekomst. Mm. Of de mogelijkheid van een nucleaire uh, oorlog. En daardoor kwam het heel dichtbij. En Nederland moest een besluit nemen. En daarin kwam alles eigenlijk samen. Dat was denk ik wel een soort kristallisatiepunt. Ook met negatieve effecten. Hè? Ik, ik, uh, je moet ook uh, onderkennen dat het heeft geleid tot polarisatie. Uh, tot uitsluiting van anderen. Uh, tot uh, overdreven moraliseerden. En dat, heeft, uh, dat was niet de opzet van de vredesbeweging. Het gebeurde wel en het heeft ons ook niet geholpen. Nee. U was allebei actief in een kerkelijke organisatie... IKV en Pax Christi aan de ene kant... en het interkerkelijke ICTO aan de andere kant. Waarom bemoeide de kerk zich zo nadrukkelijk... met een politieke discussie, mevrouw Boemer? Nou, ik denk dat het uh, eigenlijk... Uh... Een beetje te maken had met de positie van het IKV. Het was uh, het IKV dat uh, op een gegeven moment de vredeskant uh, uitbracht. En wat heel bijzonder was, is dat het een uh, en daar, uh, dat was eigenlijk een hele succesvolle strategie. Want uh, de discussie vond plaats op de scholen, de discussie uh, vond plaats op de, in de kerkelijke gemeente. Het was eigenlijk, werd het daardoor een grassroots beweging. Mm. En het uh, slimme van die strategie was dat ze in staat waren om een uh, abstract het probleem te vertalen naar... Uh gewone mensentaal, de menselijke maat. En vanuit die menselijke maat... werd het dan weer doorvertaald naar het geloof. En daardoor kreeg je daar die verhitte discussies. En wat mijn uh, partner vandaag al zei... Van, uh, daardoor had je voor- en tegenstanders... en vond er wederzijds uitsluiting plaats. En uh, ja, uh, het IKV die baseerde zich uh, op de Bijbel... met namen uh, geloof ik delen van de, van de bergreden onder andere. Ja. Maar uh, de leden van het IKTO die baseerden zich... Uh, in mijn ogen met evenveel recht. Ook op de Bijbel, maar vertaalde dat niet letterlijk naar uh, directe politiek handelen. Nee. Maar via de ethiek naar het maken van een politieke keuze. Okay. Maar ons beide doel, en dat wil ik wel toch benadrukken. Beide groepen hadden wel uh, dezelfde doelstelling. Beide zagen uh, uh, het gevaar van een doorlopende baan van wet. Ja, We wetbreid... Ja, we praten zo verder, we hebben nog alle tijd. Eerst even een korte terugblik op die grootste demonstratie aller tijden in ons land. Amsterdam, de derde zaterdag in november 1981. Wij willen geen nieuwe kruisraketten, geen neutronenwapens, geen SS-20. Het wapentuig moet de wereld uit en de kernwapens voorop. De komen! Weg met al die bommen! Weg met al die bommen! Het is nu echt helemaal vol. Terwijl er toch steeds meer mensen bijkomen. Het wordt nu dus een kwestie van opduwen en inschikken. Ik durf nog geen schatting te maken van het aantal demonstranten. Dat komt later op de dag wel. Maar het ziet eruit dat het echt heel gigantisch wordt. 1 uur, Radio Nieuwsdienst, verzorgd door de AMP. Amsterdam stroomt nu vol met deelnemers aan de vredesdemonstratie... die tussen 1 uur en half 2 formeel begint met een mars van 6 kilometer door de stad. Er zijn op het ogenblik twee demonstraties aan de gang. De ene route zou dat grote aantal niet kunnen verwerken. Hier aan de rand van het museumplein sta ik... voor een verpleegtehuis waar de witte lakens buiten hangen een uitermate bemoedigende bijeenkomst is dit. Vooral omdat de demonstratiebevolking zo geheel anders is als normaal. Je ziet ontzettend veel gezinnen, veel mensen met kleine kinderen, veel ouderen ook. Ik heb nog nooit eerder gedemonstreerd, maar nu moet het. Waarom? Het is zo'n koude wereld op het ogenblik en wat ons boven het hoofd hangt. En ik, ik zie dat er toch meer mensen zijn die erover denken, zoals wij erover denken. En dan, ik vind het heerlijk. Ik heb zojuist uh, de eerste verkeersinformatie gekregen vanuit een uh, politievliegtuig buiten Amsterdam. Daar blijkt uit dat het op de meeste snelwegen tamelijk rustig is. Alleen op de A2, dat is de Utrechtse weg, daar staat een file van ongeveer 8 uh, kilometer. Vooruit met de strijd voor de vrede. Weg met de oorlogsdreiging. Weg met de atomwapens. Ja, dat was 1981, Wim Kok. Uh, meneer Gruiters van IKV Pax Christi, van die eenzijdige ontwapening is het nooit gekomen. Heeft u achteraf gezien de strijd verloren? Ik weet niet of we de strijd verloren hebben. We hebben, we hebben ook niet gewonnen. In ieder geval niet uh, uh, in uh, de jaren 80. In 1987 is het uiteindelijk toch gekomen tot uh, een ontwapeningsproces. Het is markant dat uh, premier Lubbers daarover heeft gezegd... dat die uh, ontwapeningsstappen genomen door Gorbachev en Reagan destijds... nooit genomen waren uh, als, dat er, als er niet zo'n enorm publiek protest was geweest. Niet alleen in Nederland, maar ook in heel veel Europese landen. Ja, heeft, dus u heeft ni niet het gevoel gehad dat u daar voor niks heeft gelopen? Nee, ik denk het niet. En Het ging natuurlijk ook om het kwaad van de nucleaire wapens... Uh, en uh, ICTO en IKV parksisti uh, verschillen niet van mening over dat kwaad... maar over de, de weg naar de ja. ontwapening. Ja. Mevrouw Boema, hoe keek u destijds naar die 400.000 demonstranten? Ik vond het indrukwekkend en ik uh, had respect voor de wijze waarop uh, mensen daarmee omgingen. En ook, ik was het niet eens uh, maar met hen, hun doelstellingen en de manier waarop. Maar ik begreep wel hun onrust. En ik vond het ontzettend knap van de, de organisatie dat ze in staat waren om zoveel mensen te bereiken. Waardoor er dus echt een grassroots beweging van onderop was geworden. Ja. Ook rechts liet van zich horen, daar hebben we het volgende fragment van. als je voor tyrannen zwicht, en dat lijkt erop dat je dat doet... wanneer je eenzijdige ontwapening nastreeft, dat noem ik voor zwicht. en dat geldt nu even hard als toen, dan dooft het licht. Dat betekent dus dat je hele geestelijke vrijheid dooft. Vaak zien ze er helemaal niet uit als tyrannen, maar hebben ze een ander jasje aan. Dat geldt ook voor het IKV, de drijvende kracht achter de demonstratie. Dat IKV doet zich naar buiten toe voeren als een spreekbuis van de kerken... en citeert dan ook graag uit de Bijbel... Wolven in schaapskleren doen dat wel meer. Ja, fragment uit het EO-programma Tijd zijn met Floris Bakels... overlevende uit concentratiekampen die tegen de kernwapendemonstratie was. En Hans Lepole van de EO uh, hoort u. Uh, ja, als u toen elkaar in die tijd was tegengekomen... wat zou dat voor ontmoeting geworden zijn? We kijken elkaar nu aan. Uh, <laughs> ik, ik, denk dat, ik denk dat het, zoals heel vaak toen gebeurde... dat dat uh, ja, toch ook wel een soort wanhopige poging was... om elkaar te overtuigen van eigen gelijk. En uh, als je er nu op terugkijkt... dan moet je denk ik ook soms wel eens een beetje grinniken om uh, ja, de, de verkramping die daar ook is opgetreden. Tegelijkertijd, uh, het was ook een tijd van polarisatie. Ook polarisatie in de politiek. Uh, er was een enorme aandacht voor de media. Het was, uh, het, het was echt een strijd geworden. Uh, tegelijkertijd uh, omdat, omdat die strijd en die berichtgeving... ook wel het zicht op wat er allemaal nog meer gebeurde. Ik, zei net, ik ben in 1981 begonnen bij de vredesbeweging. We hebben toen niet alleen in Amsterdam... Uh, ...gedemonstreerd, maar ook voor de Poolse ambassade in Den Haag... ...tegen de verdrukking van Solidarność. We hadden okay. contacten met Garta. Het, het, het werk was veel meer dan alleen die gepolariseerde strijd... ...rond die nucleaire wapens en met name die modernisering daarvan. Goed, daar moeten we het helaas bij laten. Jan Gruytis van IKV Pax Christi en Ada Booma, ...destijds uh, van het interkerkelijk Comité voor tweezijdige Ontwapening. Hartelijk dank voor deze terugblik. Graag gedaan. Graag gedaan. Maybe the song's for the lonely one. Maybe something that I know. Hey, Mr. DJ, DJ. DJ. I'm real no sad but tonight. Maybe something just from being my baby. Won't you make everything alright? I'm gonna turn away now. Hey Mr. DJ van Van Morrison. Wie nee, scheelt er vandaag ons appeltje? Dat is vandaag Jacques Roosendaal van de SGP Jongeren. Jacques, uh, jij wil uh, praten over voorlichting over ho homoseksualiteit die in de kerndoelen van het onderwijs moet komen. Niet alleen over homoseksualiteit, over seksualiteit in het algemeen, maar ook homoseksualiteit. Wat is daar het probleem? Ja, nou eigenlijk is inderdaad het probleem zeker niet dat, uh, dat er voorlichting wordt gegeven op scholen. Sterker nog dat is aan te moedigen en gelukkig gebeurt dat ook uh, veel. Alleen specifiek opnemen in de kerndoelen, daar is nu een, een beslissing over genomen. Dat gaat mij wat te ver als je dus kijkt naar die kerndoelen. Wat, wat, wat zijn kerndoelen, Leg dat even uit? Kerndoelen zeggen in, in hoofdlijn schrijven die voor waarover scholen uh, les moeten geven. Dus eigenlijk zie je dat een beetje gekoppeld aan de soorten vakken. Voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Ja. En dus is... Dat, dat is echt een soort basis van wat elke school moet doen? Zeker, ja, ja inderdaad. Okay. En uh, bijvoorbeeld als je kijkt naar... ik geloof dat het, het kopje burgerschapsvorming staat ook... Uh, dat je leert kennis maken met leefwijzen van uh, diverse groepen in de samenleving... Uh, respect voor elkaar uh, toont. Dat soort algemene termen geven op zich natuurlijk kapstok genoeg. En daarnaast heb je ook nog de biologische uh, kant. Maar goed, ik denk dat het vooral om de maatschappelijke discussie gaat. Geven kapstok genoeg om over dat thema te praten. En je ziet het ook, uh, dat er gelukkig voorlichting op wordt gegeven. Maar het probleem is nu dat als je het in de kerndoelen gaat opnemen dat je voor in het weet een, een, ja, een soort eroderende werking krijgt van, van zo'n kerndoel... dat je enerzijds nou, alles wel erin op kan gaan nemen. Moeten we dan, uh, dat we afkeuren slavenhandel, dat je dat ook uh, bijvoorbeeld uh, moet gaan behandelen... En, en in dat soort doelen gaat opnemen. En anderzijds dat je de kans krijgt dat uh, de vrijheid van onderwijs... en de vrijheid van godsdienst enigszins ingeperkt gaan worden. Want? Want... Uh, je ziet nu ook, in de motivering van verschillende Kamerleden... dat ze eigenlijk dwingend willen voorschrijven... hoe je tegen homoseksualiteit aan moet kijken. Ja. En voor je het weet, dat zie je ook bijvoorbeeld nu... na de invoering van het homohuwelijk, die gewetensbezwaarde ambtenaar... na tien jaar, er is geen ruimte meer voor. Terwijl bijvoorbeeld GroenLinks vooraan in de reis... wil destijds op te zeggen, nee, er moet voluit ruimte zijn... voor die gewetensbezwaarde ambtenaar. Dus als je dit in kerndoelen gaat opnemen heb je heel snel dat de overheid zich gaat bemoeien... met uh, hoe exact die lessen ingevuld moeten worden. Oké, okay, nou Jasper van Dijk van de Socialistische Partij. Goedemiddag, meneer Van Dijk. Goedemiddag. U bent het eens met dit wetsvoorstel? Zeker. Ja, Jacques Hoosendaal ziet daar toch nog wat bezwaren. Jacques. Ja. Nou ja, kijk, uh, dus dat eerste punt is van die kerndoelen, uh, die geven genoeg kapstok. Dus ik zie de, de urgentie er niet van. En ze zijn er niet voor bedoeld. En dat, uh, dat andere punt is dat de vrijheid van onderwijs en de vrijheid van godsdienst raakt, of kan raken. Dat ligt er, natuurlijk uiteindelijk aan de exacte formulering. En daar zit echt wel mijn kernbezwaar. Uh, als je daaraan begint, dan kan je beter zeggen, uh, ik ben tegen artikel 23 en ik wil dat in één keer afschaffen op het moment dat er draagvlak voor is. In plaats van via dit soort methodes een te zetten in uh, het bijzonder onderwijs. Nou, meneer Van Dijk, dat is heel wat. Begint u eens dus met uh, dat het geen urgentie heeft? Nou, um, volgens mij uh, lijkt het me heel erg logisch... dat um, je voorlichting geeft op scholen... over de gelijke behandeling van man en vrouw... en de gelijke behandeling van homo en hetero. Dat lijkt mij nou een ultiem kerndoel. Zeker. En daar is eigenlijk ook al uh, jarenlang... brede overeenstemming over in de Tweede Kamer... Alleen CDA, ChristenUnie en SGP, die tegenwoordig nog 20% van de Tweede Kamer uitmaken... die hebben zich daar altijd met hand en tand tegen verzet... En ik ben heel blij dat gisteren de minister uh, van Bijsterveld... haar verzet heeft opgegeven en inziet dat het beter is... Maar, om toe te geven dat je die 80 uh, ja. Tweede Kamerleden... toch gelijk kan geven en aan de slag kan meneer gaan van, met die voorlichting. Meneer Van Dijk, uh, u, u koppelt het nu aan, aan een aantal partijen. Een Laten we nou kijken naar waar het probleem zit. Als ik bijvoorbeeld het onderzoek bekijk wat het COC naar buiten bracht... die zei in eerste instantie 80 van de scholen uh, geeft er geen aandacht aan. Als je het rapport bekijkt, blijkt het om 80 van de scholen in Amsterdam te gaan. Openbare scholen, waarin helaas een groep allochtonen het, soms het klimaat onmogelijk maakt om daar inderdaad goed over uh, te spreken in de ja? Dan zou ik zeggen, ja. zorg dat de wethouder in Amsterdam om tafel komt met die scholen en dat je gericht daaraan, uh, daaraan werkt. Maar, maar, maar wat wilt wat u, u nou zeggen? Nu... U wilt zeggen dat het dus eigenlijk al heel goed gaat op veel scholen. Dus dan zie ik al geen enkel bezwaar meer om het gewoon in een kerndoel vast te leggen. En nou ja. zeker, u heeft gelijk dat er scholen zijn waar men weigert om te praten over homoseksualiteit uit huiver voor de leerlingen. Nou, dat lijkt me nou bij uitstek een reden om te zeggen... Dan, dan moet de overheid dat toch neerleggen dat dat gedaan moet worden. Want stel je voor dat zo'n school kan zeggen... ja, maar het hoeft ook niet. De overheid vindt het ook niet belangrijk. Dus we ja, ja, ja. hebben het er niet over. Maar even alle het, reden om het wel te ja, doen. Het volgende punt van, uh, van Jacques was... Uh, het tast de vrijheid van onderwijs en van godsdienst ja, kijk, aan. Dat is de enige echte reden van de SGP dat ze hier tegen zijn natuurlijk. Want oh, ja. de SGP wil graag de vrijheid houden... Om het niet over homoseksualiteit te nou, hebben. Ja, is in ieder uh, Meneer Van Dijk, dit je is je echt op. Ja, ik ben echt benieuwd Mag naar te motiveert. Dit is de enige echte reden waar het over gaat. U vermoedt een geheime agenda? Nee hoor, dit is geen geheime agenda. Het is overduidelijk dat de SGP scholen steunt, reformatorische scholen, et cetera... ...waar homoseksualiteit als minderwaardig aan heteroseksualiteit wordt Meneer Van Dijk, dan heeft hij een punt. Die vrijheid wilt u behouden, en ik niet. Meneer Van echt onzin. Meneer Van Dijk, we mogen zitten slapen tijdens kamerdebatten over dit onderwerp. Want minister Plasterk lijkt me nou niet de eerste fan van de SGP. Vindt u het een gelijkwaardigheid? Laat we laat even een antwoord geven? Nou, ja. Die sprak Excuus. uit, zijn steun uit voor hoe reformatorische scholen omgaan met dit onderwerp. En laten we nou gewoon kijken inderdaad waar het probleem zich concentreert. Ik heb er op mijn reformatorische school destijds een les over gehad. Ging op een hele ontspannen en open manier. En vindt u het ook gelijkwaardig? Maar waar heb ik, waar heb ik uh, het woord homo als scheldwoord leren, uh, leren kennen? In de seculiere sportschool. Ik vind het een beetje ook salonveeg om het alleen maar te framen richting het christelijke onderwijs. Alsof daar het probleem zou zitten en dan stond hij dat boycotten. Ik begon net met te stellen dat het ontzettend belangrijk is om daar voorlichting over te te geven. Maar als je het in het kerndoelen gaat opnemen... en zeker dicht aan de formulering... dan zit je al heel snel aan een inperking... van een vrijheid die een school heeft... om uh, bijvoorbeeld een eigen lesmethode te kiezen. Ik zou heel graag antwoord willen op één hele... makkelijke vraag. Vind meneer... homoseksualiteit gelijkwaardig... aan heteroseksualiteit? Ja of nee? Ja. Nou, kijk eens aan. Wat is er dan het probleem met het neer te leggen... dat in het kerndoel... Uh, waar bent u bang voor, zou ik zeggen? We stellen net vast dat in de grote steden de grote problemen is met homo-voorlichting. Dat homoseksuele jongeren uh, zich onveilig voelen op, uh, op scholen. Op één op de drie scholen zijn incidenten. Er zijn scheldpartijen. Uh, juist in deze tijd is er ook een toename van homofobie. Het enige wat de, wat de overheid, de politiek zegt, is uh, voorlichting over homoseksualiteit moet ook onderdeel uitmaken ah, dat, van dat, het ja, Dat is maar de vraag, het lijkt me buiten gewoon redelijk. Dat, ja. dat is dus maar de vraag, want als ik de formulering soms hoort vanuit SP, D66, GroenLinks... hoe uh, oh, er gesproken wordt over fietsen op homoseksualiteit... namelijk levert uit en uh, er is maar ja, één visie op mogelijk. Nooit gezegd. Nou ja, dat is mij wel elke keer ter oren gekomen. En nee, bijvoorbeeld ook precies. het COC die, die de agenda daarop hanteert. Maar uh, dat staat vrij om op die, hand, uh, die agenda te hanteren, Maar ik zou dan zeggen, wees dan fair, zeg... ik ben tegen artikel 23 op het moment dat ik dat kan afschaffen... dus de vrijheid uh, van onderwijs in die zin dat er nog bijzonder onderwijs is... doe dan op die manier en probeer niet op deze manier... Elke keer een, een, een koevoet zeg maar in het bijzondere onderwijs te zetten. Neer van Dijk zit dat achter, daarachter. Is dat uw geheime agenda? Nee, volstrekte onzin. Uh, dit gaat over een hele normale discussie, namelijk de vraag: is het geven van homo voorlichting? Is dat, zou dat normaal moeten zijn op scholen, ja of nee? Nou, dan geven we elkaar daarom dat punt de uh, hand. We hebben nu deze week twee grote successen geboekt... op het gebied van homo-emancipatie. Aan de ene kant het verbod op weigerambtenaren... en aan de andere kant verplichte homo-voorlichting op scholen. Ik zou zeggen, we hebben nog twee stappen te zetten. Namelijk een eind maken aan het verbod op discriminatie... van homo-leraren op scholen. En een acceptatieplicht voor leerlingen... zodat die niet meer geweigerd kunnen worden op scholen. En dan hebben we een aantal dingen uit het verleden rechtgetrokken. Okay, we ja, zijn op de je, goede we, weg weet wat de agenda nu u is, Jacques? Ja. Uh, Boefst hem dat vertrouwen in voor de toekomst? Ja. Nou, ik ken de agenda inderdaad van meneer Van Dijk. En zeker dat die acceptatieplicht. Is, ja, wat mij betreft inderdaad van een socialistisch uh, invalshoek om te kijken hoe je uh, je doel bereikt. Ik zou zeggen, zeker. onderwijs is sowieso. van de nee. ouders. We betalen het collectief. Het is, uh, maar we moeten wel als ouders kunnen vertrouwen kunnen hebben dat als je je kind naar een school stuurt, dat daar lessen wordt gegeven in dezelfde sfeer en, en, en cultuur als dat je uh, thuis hebt. En dan is het belang van bijzonder onderwijs onmiskenbaar groot. En laten we dat nou koesteren met Goed, we gaan het hierbij laten en de discussie over artikel 23 voeren we een andere keer. Hartelijk dank, Jasper van Dijk van de Socialistische Partij en Jacques Rosendaal van de SGP-jongeren. Graag gedaan. Dit is de dag, zit erop voor vandaag. Ik verwijs u nog even naar onze website. Dit is de dag.nu, daar kunt u van alles teruglezen of terugluisteren. Zometeen, Villa VPRO, Tesselblok. Goedemiddag. Dag Thijs, goedemiddag. Hebben jullie wat moois? We hebben wat moois. Hoe staat het, denk jij, met het toezicht op financiële instellingen dat, vandaag de dag? Dat zal wel niet goed zijn. Ik weet het niet. In 2007 was het dat in elk geval niet. Toen brak de kredietcrisis uit en toen bleek dat toezicht, toezicht ernstig tekort te hebben geschoten. Dat was eens, maar nooit weer werd er gezegd. Het roer moest om en de vraag is inderdaad, is dat gelukt? Of is dat aan het lukken? Paul Hilbers is directeur toezichtbeleid bij de Nederlandse Bank. Hij is hoogleraar bij de nieuwe toezichtacademie van Nijerode Business Universiteit en... Is het belangrijkste, hij is mijn gast zometeen in Villa VPRO na het nieuws met Renate Evers. Radio 1. Het NOS-journaal. In de haven van Antwerpen is een enorme partij grondstoffen gevonden voor de productie van ecstasy. Het gaat om 12.000 liter safrol, waarmee honderden miljoenen ecstasy-pillen kunnen worden gemaakt. De vaten hadden Nederland als bestemming. Vier mannen zijn aangehouden. De nieuwe Italiaanse premier Monti heeft in het parlement zijn plannen gepresenteerd... om de economische problemen van het land aan te pakken. Hij wil onder meer het pensioensysteem aanpassen... waarin volgens hem oneerlijke elementen zitten. Verder wil Monti de hervormen en belastingontduiking aanpakken. Drie Marokkaanse Nederlanders hebben een klacht ingediend tegen Nederland... bij het VN-comité voor de Mensenrechten in Genève. Ze vinden dat de staat hen niet heeft beschermd... tegen wat zij noemen de haatzaaierij door PVV-leider Wilders... De drie denken dat een internationaal verdrag hen hiertegen wel beschermt. En vliegtuigfabrikant Boeing heeft een van de grootste orders uit zijn bestaan binnengehaald. De Indonesische luchtvaartmaatschappij Lion Air heeft 230 toestellen van het type 737 besteld. Lion Air richt zich vooral op de binnenlandse markt. En tot zover het nieuws van dit moment. AMBB Verkeersinformatie in de noordelijke helft van het land komt plaatselijk dicht in mist voor... De avondspits is al begonnen bij Amsterdam met files op de A4 en de A10. Verder valt op een aanrijding op de N15-A15 maasvlakte richting Rotterdam. Bij het knooppunt Benelux zijn twee rij dicht. Daardoor een lange file vanaf Rozenburg tot aan knooppunt Benelux 11 kilometer lang. En ook nog vertraging bij de spoorwegen. Tussen Leiden en Hoofddorp rijden geen treinen na een aanrijding. Vertraging kan daar oplopen tot meer dan een uur. Dit is Radio 1. VPRO. Villa VPRO. Tesselblok. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO. Wij zijn bij u tot half vijf op deze zender en wat bieden wij u dat uur? Na vieren ons panel klinkende munt met analyses en commentaren over geld, dat moet rollen, maar dat niet doet. En als het dat wel doet, de verkeerde kant op. En daarvoor praat ik over de kwaliteit van het toezicht op onze financiële instellingen. Na het uitbreken van de kredietcrisis bleek dat toezicht zwaar onvoldoende en geschrokken werd beloofd dat alles anders en beter zou worden. Paul Hilbers is directeur toezichtbeleid bij de Nederlandse Bank en hoogleraar bij de nieuwe toezichtacademie van Nijrode Universiteit. Dus niemand beter Beter dan hij om ons uitleg te geven over de stand van zaken. En wilt u reageren, doe dat dan via onze site vilavpro.nl. Dit is Radio 1, Villa VPRO. Eerst gaan we naar Griekenland. De extra belastingmaatregelen voor dat land hebben tot nu toe weinig tot niets uitgehaald. Dat blijkt uit de eerste rapportage van de Europese taskforce... die Griekenland bijstaat in de strijd tegen de crisis. In september werd een aantal verhogingen ingevoerd, onder andere die op de BTW. Maar het is allemaal nog zonder resultaat. Er staat zo'n 60 miljard uit aan ongeïnde belasting... Correspondent Connie Kees in Griekenland. Hallo Connie, goedemiddag. Goedemiddag. Waarom wil dit nou maar niet lukken? Nou, het is natuurlijk al, al jaren duidelijk... dat hier in Griekenland dat belastingstelsel uh, niet uh, functioneert. Uh, dat uh, heeft te maken met verschillende dingen. Uh, het ontbreekt aan een goed mechanisme. Er is geen uh, goede controle. Er is bureaucratie, corruptie. Uh, nou ja, de laatste maanden uh, zijn er ook heel veel stakingen geweest... Mm -hmm. van ambtenaren bij de belastingdienst. En ja, natuurlijk zijn er ook onwillige uh, belastingambtenaren... die, uh, ja, die niet... Uh, al te veel doen om belasting te innen. Nee, want die, inmiddels is daar dus zo'n zo uh, taskforce... daar zitten ook mensen van de IMF bij... en die is het volgens berichten althans dan weer wel gelukt... gewoon door, door meer actie om het een en ander binnen te slepen. Dus het moet wel kunnen... Jawel, en, en dat, dat begint nu ook, hoor. Drie, drie weken geleden is ook een gezamenlijke operatie begonnen... van de Griekse Belastinginspectie, de politie, zeg maar de FIOT, Justitie om met name de grote belastingontduikers aan te pakken. Mm -hmm. Want daar zitten de problemen. Volgens cijfers van het ministerie van Financiën... zijn er in Griekenland 900.000 mensen en bedrijven... Ja? die in totaal meer dan 41 miljard euro schuldig zijn Zo, aan belasting. Maar dat zijn dus echt de grote vissen. Maar kan, en dat kan, zijn de grote. Ja. En, en, en daar... zijn er sanctiemaatregelen? Ja, natuurlijk. Er, staan, uh, er is een nieuwe wet nu uh, vorig jaar al aangenomen. En daar staat, staan behoorlijk zware straffen van grote boetes... tot aan uh, gevangenisstraf van, uh, van een behoorlijk aantal jaren. Mm -hmm. uh, en het, het is natuurlijk ook zo dat nu uh, er een ook andere aanpak is. Hè? Vandaag bijvoorbeeld zijn in uh, Thessaloniki... nog twee eigenaars van een bedrijf gearresteerd... Ja. Uh, die meer dan 2 miljoen schuldig zijn aan de Belastingdienst. Zo. Gisteren een eigenaar... Uh, van Een keten van beauty salons die 650 euro niet heeft betaald. En uh, daarvoor ook nog een, een aandeelhouder... van een groot, grote plastic fabriek die ook 2 miljoen schuldig is. En zo komen er, uh, zegt de Field, uh, nog enkele tientallen arrestaties aan de komende weken. Oké, okay, en dat zijn echt de grote vissen. Dan moet je natuurlijk ja. alleen nog maar hopen dat dat geld. Maar ja, er die ook zijn wel is. het meeste geld uh, schuldig, natuurlijk, hè, aan de Belastingdienst. Ja. Nee. Want het probleem is dat, uh, dat wat er aan belasting geld binnenkomt in Griekenland, wordt voor het grootste deel uh, betaald door mensen in loondienst mm -hmm. en gepensioneerden. En dat is 55 procent. Ja. Nou ja, dat zijn dus over het algemeen niet de mensen met de hoge inkomens. Begrijp ik. Nou, en die grote vissen, als ze die dan eenmaal te pakken hebben, wat staat die te wachten aan gevangenisstraf? Nou ja, een behoorlijk aantal jaren. Maar er zijn natuurlijk ook wel mensen die, uh, die uh, wel betalen. Hè? Bijvoorbeeld de, de voetbalclub uh, Panettinaikos. Ja. Die heeft inmiddels al een half miljoen betaald. Dat was een uh, btw wat ze niet uh, hadden betaald. Uh, en een andere uh, ondernemer heeft uh, inmiddels honderdduizend van ook een half miljoen uh, afbetaald. En daar zijn schikking mee uh, getroffen. Zodat hij de rest ook in, uh, ja, in, in delen kan gaan afbetalen. Ja. Precies, er zijn dus inmiddels ook wel welwillende. Nou is er ja. nog een, een, een, een, uh, een, een, een belastingbetaler... of althans men, iemand die belastingschuldig is... een lichaam dat belastingschuldig is... en dat misschien ook maar eens moet gaan betalen... en dat is de kerk. Je hebt de orthodoxe ja. kerk in Griekenland... en ja. ik begreep dat die ongelooflijk veel grond bezitten... en allerlei gebouwen bezitten... en daar eigenlijk nooit een cent belasting over betalen. Nou, ze hebben wel wat belasting betaald... maar dat was niet echt veel... Uh, nu is er uh, ja, is een nieuwe uh, regeling ook op onroerend goed. En daar valt de kerk ook onder. Mm -hmm. En dat betekent dat ze voor al dat onroerend goed... en in ieder geval de gebouwen en land uh, dat ze hebben... bijvoorbeeld heel veel hier in Athene behoort aan de kerk... daar moeten ze nu ook belasting over gaan betalen. Maar uh, weer niet over de religieuze uh, gebouwen. Terwijl ze natuurlijk ook heel veel kerken en kloosters in het hele land hebben. Ja, dus goed. ja, daar zijn de Grieken dan weer niet zo blij mee... Dat, daar weer een uitzondering is gemaakt. Maar het begin is er in elk geval. Het begin is er, ja. Het is vandaag 17 november. Elk jaar is dat de dag waarop de studentenopstand uit 73... tegen het kolonelsregime wordt herdacht. Het wordt natuurlijk ook altijd aangegrepen voor grote protestmarsen. Wordt het ja. vandaag grootser dan, dan anders? Ja, ik verwacht het uh, eigenlijk wel. Uh, omdat natuurlijk door de crisis uh, hè, deze demonstratie... niet alleen uh, gaat tegen uh, in de tijd het kolonelsregime. Of de herdenking in ieder geval. Maar het gaat natuurlijk ook om de crisis. Dus uh, er zal ook zeker ook geprotesteerd worden tegen al die bezuinigingen. Uh, uh, de stroom van belastingen die uh, zeg maar de gewone Grieken over zich heen krijgen. Mm -hmm. uh, maar ja, het, het is net begonnen, de optocht. Uh, yeah zie ik nu. De eerste kleine groep demonstranten, en dat zijn meestal een groep studenten die, uh, de, die een vlag in hun bezit hebben, die in de tijd, in 1973, als symbool ja. van de studentenomstand werd gebruikt. Die zijn inmiddels de Amerikaanse ambassade, want daar gaat de optocht heen al gepasseerd. Er werd een beetje geduurd, heen en weer geduurd met de mobiele eenheid die uh, drie, vier rijen dik voor die ambassade staat. En nu uh, komt uh, eigenlijk uh, de hele grote groep demonstranten uh, die richting ook. Goed, Connie Kees vanuit Athene, hartelijk bedankt. Verstrikt in een web van regels en wetten vindt hij zijn weg. Met opgeheven hoofd zoekt hij de beste oplossing. De wereldburger. Met vandaag... Piraten Susanne Graaf. Met haar Duitse piratenpartij ontketent zij geen golf van plunderingen in Berlijn, maar probeert ze via de politiek de stad te veranderen. Bij de laatste verkiezingen won haar partij verrassend veel stemmen. En dat betekent dat ze het debat aan moet gaan. Al bleek afgelopen week dat er op dat gebied nog heel wat te leren valt. Daartoe kom ik nog. Klein moment, klein moment. <lacht> <applaus> veelen dank, veelen dank. Wie gezegd, ik probeer dat nog. Ze oefenen nog, de piraten in het Berlijnse parlement. Een beetje lacherig, een beetje timide soms. Of juist net iets te schamperig. En volgens de parlementsvoorzitter net iets te veel over het randje. Ja, of ze werden mij gleich weer aanpimmelen. Daar komen dan weer irgendwelche fallosymbolen. Ik freue mich schon drauf. Also nochmal... De woordvoerder van de piraten wil zich door zijn mede niet laten anpimmelen, zegt hij, niet laten aanzeiken. En krijgt zo zijn eerste waarschuwing van de voorzitter. Het is wennen, het politieke bedrijf. En daarom slaan de piraten op de eerste echte zittingsdag toe op een vertrouwd terrein. Computers, internet. Het uh, ging niet om um de overwachting voor leerkrachten, maar om um de schut voor Raubkopien. Sinds wanneer moeten schulen voor raubkopien geschutst worden? Ja? Um, vielleicht zijn dat linksradikale raubkopieën... Die die... Berlijn denkt erover om spionagesoftware te installeren op schoolcomputers. En dan slaan de piraten natuurlijk op tilt. En voordat een andere partij er met de buit vandoor gaat. Ontkent de piratenpartij zijn eerste grote debat. Suzanne Graaf vertelt waarover dat gaat. Het gaat daarom dat op computers aan scholen een software erop zijn zijn zal die alles uitspioneert op alle software die op deze computer echt en gekocht is en niet simpelweg. Scholcomputers, zo is het plan, moeten bespioneerd gaan worden om te kijken of scholieren daarop illegale software gebruiken. De inzet van zulke zogenaamde schultrojana vindt Suzanne Graven schande en een schending van de scholieren privacy. Ze kent dat nog uit haar eigen schooltijd, nog niet zo lang geleden dus, toen daar YouTube voor scholieren werd geblokkeerd. Bij mij in de school was YouTube gesperd hm. en er zijn heel veel aanleidingsvideo's wie ik... In bestimmte matte rechne of in chemie een experiment of die ik me daar niet aan En dat ik voor zinloos. YouTube blokkeren is zonde, vindt Suzanne Graaf. Want scholieren kunnen daar heel veel leervideo's op vinden. Blokkeren en spioneren is dus niet alleen maar zonde, het is ook zinloos. En vandaar de soms wat schampere toon in het parlementsdebat. De piratenwoordvoerder wil het best over de beroemde Berlijnse currywurst hebben, wanneer de wethouder niet precies weet wat een trojaner is. Hij legt de oude SPD-wethouder nog maar eens een keertje uit wat spionagesoftware nu eigenlijk is, maar die laat dat natuurlijk niet op zich zitten. Ik heb al programma's geschreven, als nog niet hebben. Eerstens, een beetje beledigd vertelt de 66-jarige wethouder dat hij al computerprogramma's heeft geschreven. Toen de jonge piraat nog niet eens geboren was. En schampert dan zelf een beetje terug. Maar ik versteer cc alle een verletzing des Ik weet bijvoorbeeld, zegt de wethouder, dat je de namen van geadresseerden niet allemaal in het cc-vak van je e-mail moet zetten. Dat noem ik nou een schending van privacy. En die zat, want vlak voor het grote debat was bekend geworden... dat de piraten zelf de privacy van vele tientallen sollicitanten hadden geschonden. Iemand uit de fractie had al hun namen en adressen in zijn mail gezet... en voor iedereen toegankelijk gemaakt. Sorry, foutje, zegt Susanne Graaf. Kan iedereen overkomen. Jeden passieren fehler, en het wichtige is dan heraus te vinden wie men am best met diesem fehler omgaat. Fouten maak je om ervan te leren, zegt ze. Maar het was wel een heel erg pijnlijke fout op hun eigen terrein voor de piraten. En dus hebben ze meteen een techniek ontwikkeld die er automatisch voor zorgt dat zoiets niet nog een keer kan gebeuren. Van computers hebben ze tenslotte verstand. Volgende week hoort u deel 4 over de piraten Suzanne Graaf. Het werd gemaakt door Jacques Schmitz. Hoe staat het ervoor met het toezicht op financiële instellingen... en hun handel en wandel? In 2007, dat kunt u zich misschien nog herinneren... bij het uitbreken van de kredietcrisis... bleek dat de financiële wereld er een zootje van had gemaakt... onder het oog van toezichthoudende instanties. Want die waren er wel, maar kennelijk om welke reden dan ook... niet echt bij machten om die levensgevaarlijke luchtbel te stoppen. Dat nooit meer was het credo... de teugels moeten strak en stevig aangetrokken worden. De vraag is of dat gelukt is is of bezig is te lukken. Paul Hilbers, hartelijk welkom. Dank u wel. U bent sinds kort hoogleraar Toezicht Financiële Instellingen bij Nijerode Business Universiteit. Dat is een mond vol. Maar bovendien bent u, en dat bent u al langer, uh, divisiedirecteur Toezichtbeleid bij de Nederlandse Bank. En dat is toch wat de luisteraar de Nederlandse Bank kent als de toezichthouder hier in Nederland. Ehm. Um, er is, even naar dat Nijrode, een echte toezichtacademie opgericht. Ik kan me zo voorstellen dat daar alle reden toe is. Het lijkt zeer legitiem. De vraag is alleen waarom nu pas, als je de afgelopen jaren bekijkt... is hier niet veel eerder behoefte aan geweest? Nou, tot op zekere hoogte moet ik u daarin gelijk geven. Het is uh, uh, al een aantal jaren aan de gang, uh, de ontwikkeling in de financiële sector. De, de lessen van de crisis worden op dit moment uh, getrokken. Uh, overigens niet alleen in Nederland, maar ook daarbuiten. En het is dus inderdaad, uh, denk ik, uh, hoog tijd dat we ook op academisch niveau... wat meer gaan nadenken over... Wat is er precies gebeurd in het financiële systeem de afgelopen jaren? Um, uh, wat hadden we eraan kunnen doen? Uh, wat kunnen we nu doen om te voorkomen dat dit soort uh, ontwikkelingen zich uh, wederom zouden kunnen gaan voordoen? Want dat is een van de doelstellingen van de academie. En dus ook waarschijnlijk waar, waar uw college in gaat geven. Dat is een onderzoek naar toezicht. Dan vraag ik me af hoe doe je dat? Je zou zeggen toezicht is nogal simpel. Oh, ik ben een leek, natuurlijk. Dus gewoon opletten dat regels niet met voeten worden getreden, en dat, uh, dat er geen lucht verkocht wordt door de banken, en klaar ben je. Nou, ik denk dat het misschien toch wel ietsje ingewikkelder is dan u het nu voorstelt. Laat ik was er bang voor. Um, uh, uh, waar we op moeten letten is. en eigenlijk een heel scala aan, uh, aan elementen. In de eerste plaats moeten we ervoor zorgen dat de instellingen zelf uh, gezond zijn en blijven. Mm -hmm. Dat de balansverhoudingen uh, goed zijn. Dat er voldoende kapitaal en liquiditeit in de instellingen aanwezig is. om uh, hun werk als financieel intermediair, zoals we dat dan zo mooi zeggen. om hun rol in de financiële sector uh, te kunnen vervullen. Als ik u heel even allemaal mag onderbreken, daar moet u letten, Want daar kunt u verder als toezichthouder niks aan doen. Je kan alleen daar zeggen het, het lijkt mis te gaan. Jullie hebben niet genoeg centen in, je, uh, in reserve. Nou, in die zin kunnen we daar wel wat aan doen. Dat, mocht het zo zijn dat een instelling functioneert met te weinig kapitaal of te weinig liquiditeit. In dat geval zullen wij ingrijpen als toezichthouder. En zullen wij eisen dat uh, de, de zaak wordt aange, uh, aangevuld. En dat uh, de posities worden verbeterd om wel te voldoen aan de eisen. Oké, okay, dus dan kunt u wel ingrijpen. Maar wat, wat zegt u dan? Zeg je dan je mag nu even geen bankje zijn totdat het is aangevuld? Nee, de, de, de, de, uh, wat we in zo'n geval doen is, uh, wij volgen die ontwikkelingen heel nauwgezet. Uh, uh, en wanneer wij zien aankomen dat er uh, gevaren uh, opduiken voor de uh, solvabiliteit of liquiditeit van de instelling, dan zullen wij al een heel vroeg stadium daarover met de instelling in contact treden. En ervoor zorgen dat wordt vermeden, dat een situatie ontstaat die u zojuist uh, schetst, ja. namelijk dat de instelling eigenlijk niet meer gezond genoeg is om goed te kunnen functioneren. Oké, okay, dus, dat, dat, dit was even een onderbreking, maar u was bezig uit te leggen... Ja. dat onderzoek naar het, hoe je toezicht houdt. Ja. Dus ik noemde, zeg maar, de instellingen moeten uh, zeg maar zelf financieel gezond zijn. Wat belangrijker is geworden en wat ook een les is uit de crisis... is dat die instellingen natuurlijk uh, opereren in een financiële omgeving. In een economie, in financiële markten. En dat je dus, als je een oordeel wil vormen over de gezondheid van het systeem... ook moet kijken naar de invloed van de omgeving op de instellingen zelf. Geef woorden, als, eens een voorbeeld je op eh, ik geef als voorbeeld: uh, uh, neem de, de, de, de huizenmarkt. De huizenmarkt is in vrijwel alle ontwikkelde landen een hele belangrijke markt. Ontwikkelingen in die markt hebben een invloed op de economie, op de financiële positie van de huishoudens, maar zeker ook op de positie van de financiële instellingen. Dat in hebben land. we in Amerika gezien, waar het allemaal mee begon. Dat hebben we in Amerika ja. gezien in 2006, 2007. Er begonnen daar problemen te ontstaan op de Amerikaanse huizenmarkt. Doordat er producten ook werden verkocht en verhandeld, waarvan achteraf moet worden vastgesteld, dat dat niet op die manier had gemoeten. Dus daar hebben we een heel duidelijk voorbeeld van een huizenmarkt, die aan de, aan de bron staat van de problemen in een financieel systeem en daarmee in de economie. Of niet alleen in Amerika. Ik kan ook als voorbeeld noemen Ierland... Uh, waar we meer ja. recent problemen hebben gezien... die ook een relatie hebben vertoond met de huizenmarkt. Dus huizenmarkten, meer algemeen... zou ik willen zeggen onroerend goedmarkten... zijn een voorbeeld van een markt... die belangrijk is voor de financiële sector... en waarvan het dus van belang is dat je ook als toezichthouder... goed volgt wat er op die markt gebeurt... wat voor producten er worden verhandeld... hoe de prijsvorming plaatsvindt... om daarmee in staat te zijn al in een vroeg stadium... eventuele problemen voor de financiële sector te kunnen dus identificeren. Dus eigenlijk is het zo, zegt u, dat het toezicht... Uh, en ik weet niet of dat niet altijd al zo was... maar dat het in elk geval zo zou moeten zijn... dat je natuurlijk gewoon banken direct aan kan spreken op hun eigen beleid... maar dat je ook breder moet kijken... en zelfs een beetje al voor hen in de toekomst moet kijken... om te zien wat de omgeving en wat de markt doet... waardoor zij wel eens in de problemen kunnen komen... of waardoor je zegt, joh, de weg die je nu opgaat dat is te risicovol, doe maar niet. Zo is, het, zo is het denk ik. Uh, uh, wij kijken dan ook uh, bijvoorbeeld naar de bedrijfsmodellen en strategieën van instellingen. Want in aanvulling op de markten is het ook van belang... wat is nou precies het bedrijfsmodel wat een financiële instelling uh, hanteert? Uh, wat is de strategie die ze volgen? En dat geeft je uh, een andere middel om zeg maar, meer vooruitblikkend te zijn... zoals wij het dan noemen zeg maar, in, onze, mm -hmm. in onze eigen publicaties. En daarmee bedoel ik dat we meer in staat zijn om al in een vroegtijdig stadium problemen te zien aankomen. Uh, voorbeeld als een bedrijfsmodel van een bepaalde financiële instelling zo is dat zeg maar bij een renteverandering ineens uh, winsten omslaan in grote verliezen, dan heb je te maken met een, een potentieel risico voor de instelling, waarvan je op zijn minst denk ik, zou moeten uh, uh, nagaan met de instelling in kwestie hoe, dat, uh, hoe daarover wordt nagedacht en wat eventueel mechanismen zijn om de risico's te minimaliseren. Wat mevigen. u nu schetst, is dat, dat was eigenlijk met mijn vraag ook al. Is dit nu allemaal nieuw? Zijn dit allemaal nieuwe inzichten en was tot voor 2007 of 2006... de manier waarop toezicht werd gehouden heel anders, minder breed? Uh, ik zou willen zeggen minder dat het... Minder actief ook. Uh, uh, uh, nou, u stelt me nu een hoop vragen tegelijk. Heeft tegelijk in. Was uh, het anders? Uh, laat ik ze laat ik, uh, een beetje in de volgende proberen te beantwoorden. Um, ik denk dat het um, toch een, uh, in zekere zin een geleidelijk proces is geweest. Ik kan me herinneren dat al ten tijde van de Azië-crisis... en we moeten vaak weer een beetje terug in onze mm -hmm. herinnering... om te denken van, was er iets voor de huidige crisis? Maar er was ook een Azië-crisis. Er is altijd een crisis voor een crisis. Dus er zijn heel veel crises geweest... en uh, uh, uh, uh, de Azië-crisis was dan van een hele, een hele grote in de tijd voor Azië... zoals deze crisis die we nu meemaken... Uh, meer gecentreerd is rond de Verenigde Staten en Europa, zou ik willen zeggen. Maar ten tijde van de Azië-crisis, was eind jaren negentig... Um, is het besef ontstaan dat je meer op financiële sectoren moet gaan letten... om ook macro-economische onevenwichtigheden te kunnen waarnemen. En toen is ook in het toezicht al geleidelijk aan... meer, eh, meer eh, aandacht gekomen voor de elementen van toezicht... waarover we zojuist spraken. Mm -hmm. Alleen, en dat moet ik erbij zeggen, wanneer markten in een opgaande lijn zitten, lange tijd, alles gaat goed... de prijzen blijven stijgen, de volumina blijven stijgen... de winsten blijven stijgen, de bonussen blijven stijgen... dan is het niet zo eenvoudig, en dat zeg ik heel eerlijk als toezichthouder... Om niet in niet slaap zo, te vallen? Niet zo eenvoudig om eh, te wijzen... Op de potentiële risico's die zo'n opgaande lijn met zich meebrengt. En dat heeft ook nog een wetenschappelijke component. Dat is misschien wel aardig in aanstelling op uw eerste vraag. De modellen die je gebruikt om risico's uit te rekenen, en dat zijn vaak toch vrij gecompliceerde modellen, die hebben de neiging om in opgaande lijn te concluderen dat er niet zo heel veel aan de hand is. En die geven je eigenlijk pas een goed beeld van de werkelijke risico's als je ze zowel in een opgaande als in een neergaande lijn hebt kunnen testen. Mm -hmm. En we hebben dus een hele lange opgaande termijn gehad. Uh, en daardoor is denk ik in die modellen toch een soort, uh, uh, ik zou willen zeggen, uh, uh, scheefheid ontstaan, bias zeggen we in het Amerikaans, uh, ten gunste van, van de risico's. In de zin dat de risico's als te beperkt werden gezien. Maar goed, inmiddels weten jullie dat dus? Dat weten we. Dat weten dus daar we kan nu iedereen... meer mee rekening mee gehouden worden? Daar wordt worden. nu uh, absoluut veel meer rekening gehouden. Met, met, uh, de modellen zijn inmiddels uh, aangepast. Men heeft daarvan geleerd. Uh, een, een beetje door schade en schande zou je kunnen zeggen, maar uh, die processen gaan soms op die manier. En het toezicht is, daarvoor dus, uh, is daardoor dus veranderd en ja. aangepast. Maar in antwoord op je eerdere vraag dat is dus uh, vrij geleidelijk gegaan. En uh, dat proces is op het ogenblik, dat kan ik wel zeggen, door de huidige omstandigheden, in een stroomverstandig geraakt. Ja. We zijn wel Gedwongen door de omstandigheden eigenlijk. Uh, uh, ingegeven door de omstandigheden ja. is dat zeker uh, het geval geweest. Goed, uh, uh, er is dus uh, van alles bezig. Om, om, er wordt goed nagedacht en gekeken naar de manier van toezichthouden... wat je kan doen, hoe het moet. Ik zei al, u bent uh, directeur bij de Nederlandse Bank... bij de divisietoezichthouder. En de Algemene Rekenkamer heeft nu uh, vorige week bekendgemaakt... dat het voor hen moeilijk, zo niet onmogelijk is... om de Nederlandse Bank op haar beurt weer te controleren... Hoe zij toezicht houdt. En dat komt omdat de Nederlandse bank, zegt de Rekenkamer... geen inzage geeft in hoe ze werken, in dossiers. Dat, dat, dat zegt niet veel goeds over de, de openheid... Nou, dat, dat laatste is, is misschien, moeten we misschien een beetje van een kanttekening voorzien. Uh, in de eerste plaats wil ik zeggen dat wij verwelkomen het rapport van de rekenkamer. Dat is een, een uitvoerig en diepgaande analyse geweest van het functioneren en dat is ook goed dat dat gebeurt. Uh, alleen, wij zijn gebonden aan uh, beperkingen, wettelijke beperkingen, niet beperkingen die wij onszelf opleggen, maar wettelijke beperkingen ten aanzien van de vertrouwelijkheid van de informatie die wij verschaffen. Uh, wij kunnen simpelweg over individuele instellingen uh, niet uh, uh, informatie uh, uh, uh, prijsgeven. Dat is een Afspraak die is zo gemaakt, die heeft, ook, die heeft ook redenen. Daar zijn redenen voor om het zo af te spreken. En dat heeft ertoe geleid dat de rekenkamer inderdaad op een aantal punten heeft moeten vaststellen. dat ze zeg maar, die individuele informatie, die informatie over individuele instellingen. niet konden uh, bekijken om daar mm -hmm. een oordeel op te baseren. Dat, u mag dat gewoon niet geven. Dat, dat mogen wij niet doen. Maar wat we... kunt u dan wel? Kunt u dan wel een trend uh, constateren ja. zonder namen te noemen? Ik, ik denk dat wij zonder meer trends kunnen vaststellen. Eh, eh, eh, ook wel meer dan dat. Wat wij ook kunnen bespreken met anderen. En waar we ook in geven. En wij worden daar eh, in, eh, ook steeds transparanter over. Mag ik wel zeggen. Is de wijze waarop wij opereren. Hè. Wat zijn de vragen die wij stellen. Eh, wat zijn de ratios waar wij naar kijken. Wat zijn de, de modellen eh, waar wij onze twijfels bij hebben. Wij communiceren daarover eh, momenteel. Uh, uh, uh, vrij uitvoerig. Uh, ik kan nu verwijzen naar toezichtthema's die wij uitbrengen, naar onze publicaties, uh, uh, het overzicht financiële stabiliteit, wat wij uh -huh. twee keer per jaar uitbrengen. Wij communiceren erg veel. U zegt over die hoe transparantie, dat, daar, daar zit het langzaam maar zeker goed, zo, in elk geval beter mee. Uh, ik denk zeker dat dat is uitgebreid de afgelopen jaren. Uh, ook uh, denk ik is dat een van de lessen geweest van, van, van de ontwikkelingen van de afgelopen jaren: dat het heel goed en nuttig is om transparant te zijn. Want dat is in zekere zin ook een toezichtinstrument. Hoe duidelijker je bent over hoe je naar de zaken kijkt, waar je op let, hoe makkelijk het ook is voor de instellingen die onder toezicht staan, om daar rekening mee te houden. Er zijn in elk geval lessen getrokken, heb ik begrepen al, uit het verleden. Uh, uh, je bent er nog niet, maar in elk geval heel erg op de goede weg. Paul Hilbers, u bent directeur toezichtbeleid bij de Nederlandse Bank en ook hoogleraar toezicht financiële instellingen. Hartelijk bedankt en uh, we horen u graag nog een keer over wat meer internationale zaken als het om toezicht gaat. Dank voor uw komst. Graag gedaan. Tijd voor onze serie Korte Verhalen in uiterst korte tijd. Pst, één minuut. Ze is aan het rennen. Waarom? Waarom rent een jonge vrouw overdag in de stad? Waarvoor? Winkels en cafés lopen in elkaar over als in zich herhalende reclame. Je ziet eruit alsof je te laat bent. Alsof je iets vergeten bent. Alsof je geen auto hebt. Veel droomt tijdens het ontbijt. Je ziet, je, je ziet eruit alsof je bent beetgenomen. Je ziet eruit alsof je bent aangevallen. Alsof je iets zag waardoor je terugging. Alsof je ooit wist wat je het liefste wilde. Rennen maakt dat je eruit ziet alsof je iets vergeten bent. Of iets hebt gezegd, hebt gelogen... Je ziet eruit alsof je iets weet dat niemand anders weet. Alsof je ooit wist wat je het liefste wilde. U hoorde één minuut naar een tekst van de Iers-Duitse dichter Hugo Hamilton. De minuut is gemaakt door geluidskunstenaar Malou Peters samen met Laura Stek. Dit was Villa VPRO voor nu. We gaan luisteren naar nieuws, verkeer, weer en ster. En daarna is de Villa bij u terug met berichten vanuit Europa. Dit keer over privatisering van het Europese spoornet. En daarna ons panel Klinkende Munt met allerlei actualiteit en nieuws aangaande geld. En u begrijpt, dat is heel erg veel. Tot zometeen.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 Vraag het prospectus nu aan op jashipinvestments.nl. Isaiah is zwaar gehandicapt omdat zijn moeder dronk tijdens de zwangerschap. Zijn hersenen zijn beschadigd en zijn leven is verwoest. Hoe alcohol kinderlevens kapot maakt. Vanavond in de vijfde dag, 5 over 9 op Nederland 2.